ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. het eerst raam met het NOS-journaal. Greenpeace-activiste Faisa Oulase kan morgen haar uitreisvisum ophalen. en Daarmee mag ze Rusland verlaten. Wanneer ze precies naar Nederland komt, houdt ze geheim. Oulase wil op Schiphol eerst haar familie en enkele goede vrienden zien. En ze wil niet dat daar pers bij is. Oulase zat samen met 29 andere activisten drie maanden vast... Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise werd in september geënterd door de Russen en de bemanning werd opgepakt. President Poetin heeft de activisten gratie verleend. In de Alpen wordt het verkeer ernstig gehinderd door sneeuw- en lawinegevaar. In Zwitserland rijden op een aantal trajecten geen of minder treinen en ook op de weg moeten automobilisten oppassen. Het stormt al een paar dagen in de Alpen. Gisteren kwam in Tirol in Oostenrijk een groep wintersporters in de problemen in een gondelbaan. Door rukwinden sloeg de baan af. Het duurde drie uur voordat iedereen uit de gondel was gered. Ook waren er bomen op de weg. Bij een achtervolging op de A12 zijn vannacht rond half één een politiewagen en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Na de botsing reed de auto op de snelweg tegen het verkeer in. Andere automobilisten konden de spookrijder ternauwernood ontwijken, zegt een woordvoerder van de politie. De twee inzittenden gingen er lopend vandoor, maar konden later worden opgepakt. De politie wilde de auto gisteravond controleren, maar de bestuurder ging er plotseling vandoor, waarna de achtervolging werd ingezet. En ongeveer 2,3 miljoen mensen hebben gisteren naar de kersttoespraak van Koning Willem-Alexander gekeken. 1,7 miljoen mensen zagen de toespraak rechtstreeks. De herhaling aan het einde van de middag werd door ruim 600.000 mensen bekeken. Koningin Beatrix trok met haar laatste drie kersttoespraken steeds iets meer dan een miljoen kijkers. Het weer het is bewolkt, de zon breekt maar af en toe door. Op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt een graad of zeven. Vanavond klaart het even op, maar daarna gaat het regenen. Morgen overdag regent het ook en dan gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 can I find you why have you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 You should know Guess I should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 Tijd Aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Het gebeurde op 12 december. De waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zeiden: Echt de pennen wanneer? Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar. Toen ging hij de rollen verdelen.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 If you get burned by love well, that's exactly how you learn You bring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 Phrase two kids from wanting to yeah. Though it's been said many times. I'm